Ik sta naast mijn schoenen van blijdschap. Ja, fantastisch. Vier en een half jaar geleden. Toen uh, moest ik toevalligerwijs bij uh, de dokter komen, die stuurde me direct door naar de cardioloog. En daar nou, je van alles onderzocht. Ik ben altijd een sportman geweest, dus het verbaasde mij dat ik merkte: al van dat klopt niet helemaal. En toen kreeg ik te horen na onderzoek: van hartspier beschadigd. Daardoor kan het hart niet goed samentrekken. Matig tot ernstig lekkende hartklep, dat is een van de belangrijkste hartklep. Hartritme is volledig zoekt, dat is een zootje. Ja, meneer Plum, u doet maar wat, zeggen ze dan. Ja, dat was me ook al opgevallen. Nou, je krijgt medicijnen en ik vroeg aan die cardioloog, gaat dat over? Hij zei, ik weet het niet. Hij bedoelde nee. Ik zag het aan zijn gezicht, hij durfde dat niet zo te zeggen. Maar hij zei nee. Hij zei, ik weet het niet. Nee dus. Anderhalf jaar later, er was niks veranderd, dus uh, nou ja, je, je slikt medicijnen. En ik ging naar bed en ik lees veel in de Bijbel, dus ik pakte even de Bijbel. Toen las ik Psalm 27, ik zag het zo open en ik begon te lezen en er staat... Um, Wacht op de Heeren, ik zal hem een sterk hart geven. Dat is ook toevallig, als je zo bidt. Ik ging naar bed zitten en ik bad, Heer, hoe moet het nou verder met het hart? Ik pak die Bijbel en ik lees dat. Ik ben dan zo iemand die zegt, dit is het woord van God. Je kan het naar je neerleggen, maar je kan het je ook toe-eigenen. Ik eigende me naartoe. Dan denk je van, dit is voor mij. Maar het betekent ook dat je rustig moet wachten. Uh, wij hebben regelmatig voor zieken gebeden in ons gezin of in gemeentes. En we hebben meegemaakt dat mensen direct genazen. En nu moet je wachten. Dat was in juli 2015. In oktober moest ik weer bij de cardioloog komen. En die ging uit zijn dak van vreugde. Ja, Hij had het niet geloofd, maar die hartspier werkte weer. Een, een jaar later ging die weer uit zijn dak van vreugde, want de hartklep lekte niet meer. En ik moest dus maandag weer bij de cardioloog komen, en dat, dat was nu een ander. En uh, die zei van we gaan afscheid nemen. Oh, en, want ze zei ja, de kans dat je met een terroristische aanslag omkomt, is eigenlijk net zo groot als dat je iets aan je hart krijgt. Die cardioloog die had een een of andere parameter, die haalt ze uit je bloed, dat een, en die zegt van ja, die waarde is zo ontzettend laag, dat kan... die is echt extreem laag dat betekent dus dat je een heel sterk hart hebt en daarom... zei die cardioloog, we stoppen ermee, we gaan uit elkaar, het is niet meer nodig. Dus ik heb een heel sterk hart levend water ik ga het over levend water hebben Johannes 7 vers 37 en 38 en op de laatste de grote dag van het feest stond Jezus daar en riep als iemand dorst heeft laat hij tot mij komen en drinken wie in mij gelooft zoals de schrift zegt stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien en dit zei over de geest de heilige geest die zij die in hem geloof ontvangen zouden, want de Heilige Geest was hij nog niet, omdat Jezus niet verheerlijkt was. Ik ga even deze tekst door. Het was de laatste dag van het feest, het grootste feest, het was de achtste dag. In Leviticus 23, het gaat hier over het loofhuttefeest. Dus de eerste dag moet je een samenkomst hebben, dan heb je zeven dagen feest en er is een afsluitend dag, de achtste dag en weer samenkomt. Dit was de achtste dag. Grote dag. Het Lofuttefeest is het feest dat je volledig afhankelijk bent van de Eeuwige. Het is een groot feest. Het is het grootste feest wat de Bijbel kent. Het is een feest van God. Het wordt gezegd: dat het een Joodsfeest is een Joods feest. Nee, het is een feest van God. En de Joden vieren dat. Wij vieren het ook. Ja, het is achtste dag. Achtste dag verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Shabbat verwijst naar het de zevende dag, dat is de duizendjarige vrederijk, dat Yeshua zal regeren. Achtste dag, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, alles zal dan zijn vol van de heerlijkheid van de eeuwige. Paulus die zegt dan dat de volheid van God in iedereen zal zijn. In in alle mensen, zoals het nu de volheid van God in Jezus, in Yeshua is, die zal dan in alle mensen zijn. En wat gebeurt er dan? Die hoge priester, die heeft een enorme kan, dus een 9 liter kan erin, een gouden kan. Gouden, en daar uh, wordt eerst water geschept. En dat wordt dan om het altaar in de voorhof uitgegoten. Uh, dat is een ontzettend feest. Dat is, als je nog nooit vreugde hebt meegemaakt, dan, zo wordt het verteld, hè, dat was zo ontzettend. Die mensen gingen echt uit, uit hun dak van blijdschap. Het was uh, ongelooflijk. Dus, die vol van die blijdschap staat die oogpriester daar. Die, dat doet hij heel hoog. Hij houdt dat zodat dat iedereen het kan zien. Het is één keer gebeurd dat hij prongelukkig op zijn schoenen uitgoot, op, op zijn voeten uitgoot. werd hij getrakteerd op rot fruit. Ze zien, deden ze dat altijd, hoog, dat het zag en die werden ontzettend blij. Dus er wordt water uitgegoten. Nou, dat water, daar gaat het om. Ja, en er staat dan Yeshua, en die, die ziet in die vreugde en dat water, dat, om dat enorm, dat is een groot altaar, dat was meters groot, het water wordt er uitgegoten, en dan roept Yeshua, als iemand dorst heeft. Dan moet hij naar Yeshua toe gaan. Laat hij komen en drinken. Levend water, Het gaat over de geest van God. Yeshua zelf die was vol van de Heilige Geest. En wat zegt hij dan? Yeshua is een bron van levend water. En als je gelooft, zoals de Schrift dat beschrijft, en je hebt dorst, en je gaat drinken bij Yeshua. Dan word je zelf ook een bron van levend water. Een fontein van levend water. dan spuit die heilige geest eruit. Dat is niet zo heel bescheiden. Het is niet zo dat we zullen bidden en dan hopen we dat er wat gebeurt in de naam van Yeshua of in de naam van Jezus. Nee, het spuit eruit. Je kan het niet meer tegenhouden. Dat bedoelt Jezus. Die grote kracht hebben we nodig. Zo moet ons leven zijn. Er moet veel kracht in zitten. En als je naar Jezus gaat en je hebt erge dorst, je moet wel dorst hebben, dan zal dat gebeuren. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Johannes het zegt. En Johannes heeft van Jezus gehoord. Als je gaat drinken en je gaat levend water drinken, dan word je vol van de heilige geest. En dan zal in jouw leven zullen ook mensen genezing, bevrijding, rust, vrede, ze zullen andere mensen worden door jou heen. En dat is eigenlijk het evangelie. Het evangelie, dat is God dienen. Het is volzin van de heilige geest. Het is dorst hebben en drinken. Dat is het evangelie. Er is wel iemand die ook heel erg dorstig was. En dat was David. David die dorstte naar God. Als hij op bed ligt, dan is hij aan het nadenken over het woord van God. En hier loopt hij loopt in de woestijn en hij is kapot van de dorst. En dan is hij over God aan het nadenken. David was een vluchteling hier, dus hij had niet tijd om even zijn rugzak... en nog een paar extra water mee te nemen. Hij was op de vlucht. Dus of het allemaal goed voorbereid was, weet ik niet. Maar heeft hij wel dorst. Hij heeft erg dorst. Hem bestand van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn ziel. Dan moeten we aan die Hebreeuwse ziel denken. En dat is niet de Griekse ziel. De Hebreeuwse ziel betekent eigenlijk ik. Als je het wil uh, benadrukken, zeg ik, ik dorst naar God. Ja, dat is met mijn hart en met mijn lichaam, met alles wat er is, dorst ik naar God. Mijn ziel looft de Heer. Dan sta ik te juichen en dan sta ik met mijn armen in de lucht en dan ben ik blij. En dan, ja, dat is een andere als de Griekse ziel. De Hebreeuwse ziel, die is anders. Maar dat is de taal. En in de kerk hebben ze daar heel veel verwarring over binnengebracht door de Griekse ziel en de Grieken die, die binnen te brengen. En dan is het zoiets als je gevoel, veel en verstand. Maar dat is Grieks denken, dat is Plato. En wij gaan niet naar Plato, we gaan naar Yeshua, we gaan naar Mozes. Mijn ziel, dat ben ik. En ik dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land, door en dorstig, zonder water... Zo heb ik u in het van mijn schouw, Uw macht en uw heerlijkheid gezien. De goede tierheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In Uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overhoofd verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Kijk. Dat is wat God bedoelt. Als je dorst hebt. Dan gaat God je overvloedig zegenen met zijn geest. En dan zul je niet meer kunnen ophouden met zingen. Dat is fantastisch. De volheid van God. Ik ga er nog even mee verder. Als je dorst hebt, dan ontvang je de heilige geest. Maar als je er bidt staat, er. dan moet je dorst hebben. erg dorst naar de eeuwige. Een klein beetje is niet genoeg. Of als de, de buren zijn erg gelukkig, want die gaan naar de samenkomst, dus, nou, dan ga ik ook eens een keertje. Ja, zo kan het wel beginnen. Maar het eindigt dat je dorst moet hebben naar de Eeuwige. Dat je als David op je bed ligt en je denkt eraan. Je staat op, je zit in de auto, en je denkt eraan. Je bent met de Eeuwige bezig. Dat is je leven. Nou, als je die dorst hebt, dan gaan er uh, grote dingen gebeuren, gaan wonderen gebeuren. Ja, dan moet je hart echt schreeuwen om God. Een diep verlangen moet je hebben. Je moet ook alles ervoor over hebben om je relatie met de eeuwige te hebben. Als je er niet alles voor over hebt, dan gaat het niet lukken. Je moet echt alles aan de kant zetten. Hij is nummer één. Dat is een harde, harde les. Je kunt het niet met minder. Dan moet je aan die koopman denken. Die vindt in die akker een groot schat. Die verkoopt alles wat hij heeft. Alles. En dat geldt voor ons ook. Je kunt niks achterhouden. Je kunt niks van je... Wat je lief en dierbaar is, kun je achterhouden. Alles is van eeuwig. Ja, ik ben altijd trots op geweest dat ik een uh, sterk iemand was. Als er in de Alpen stond en we hebben een tocht van drie uur, dan dacht ik, dan moet je toch in een uur kunnen, anderhalf uur misschien. Ja, en dan holde ik naar boven, sterk. En dan keken we naar al die mensen die daar aan het zeten zijn, dachten: ja, waardeloos. Ja, totdat. Eigenlijk ontzettende hoogmoed. Nou, als je niet bereid bent zulke dingen af te leggen. Als je niet bereid bent je eigen wijsheid af te leggen. Als je niet bereid bent, nou noem maar een maar op. Als je niet bereid bent porno te laten. Als je niet bereid bent, je zult niet vol worden van de Heilige Geest. Dat kan niet, dat kan niet. Ja, je moet echt dorsten en er alles voor over hebben. Als je heel erg dorst hebt, dan heb je er alles voor over. Ja, jullie kennen ook de verhalen van mensen die in de woestijn zwerven en er alles voor over hebben om te drinken. Dat bedoelt de Bijbel. Dorst. Dus zal de eeuwig vol volmaken van zijn geest, van het levende water. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat ons geleerd is, hè. mijn ouders waren gereformeerd en de leer was als je dan als baby gedoopt bent, dan worden er wat druppeltjes op je hoofd gedaan en dan op een of andere subtiele manier komt de heilige geest dan binnen. Bij mij was dat toen nog niet zo. Niet dat de Heilige Geest ook, toen ik jongens niet in mijn leven werkte. Maar ik was nog niet vol van de Heilige Geest, dat weet ik zeker. Want ik deed allemaal rare dingen. Ik het van op school om de dus zaak zaakstelten te zetten. en Hoe meer herrie er was, hoe leuker ik het vond. Dus dat is niet van God. De leraar stond wel eens te huilen voor de klas. Niet van God. Het komt ook niet als je gesprengt of gedood wordt. Je moet vervuld worden met de Heilige Geest door te bidden erom. Soms is er de gewoonte na volwassen doop dat er gebeden wordt voor de vervulling met de Heilige Geest. Soms gebeurt dat, soms niet, want het is het werk van God. Je kunt dat niet zo even invullen van, ik moet even uh, gedoopt worden met de Heilige Geest, nee. Kan je wel laten dopen, dat is jouw initiatief, maar wat God doet, dat is zijn zaak. En hij ziet het hart aan. En hij kijkt of je echt dorst hebt. Ja, en als je Yeshua niet wil gehoorzamen dan wordt het ook heel moeilijk om vol te zijn van zijn geest. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Dit is het evangelie. Het is niet een kwestie van in een kerk zitten. Het is niet een kwestie van een procedure, een ritueel ondergaan. Het is een kwestie van verlangen naar de eeuwige. En de eeuwige die zal je volmaken van zijn geest. Als je dorst. Die achtste dag. Dat gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit gaat over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, openbaring 22, de eerste zes verse. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. Dus uit de troon van God en van het lam, dan vloeit water, stromen van water. Ik denk dat echt in de Nieuwe Hemel Nieuwe Aarde is dat ook echt zo, daar zal die stroom zijn. Maar, we weten, het heeft ook een diepere betekenis. En die betekenis is uit die troon van God en van het Lam. daar stroomt de heilige geest. En in het midden van haar staat aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens. Die twaalf vruchten voortbrengt, van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. Dit is een moeilijk tekst, want hoe kan een boom aan twee kanten staan? Ja, dus daar hebben de theologen zich over gebogen. En zeggen, ja, hier moet eigenlijk staan het geboomte des levens. Het geboomte. Grote rivier en er staan aan weerskanten bomen. Plantingen van God. En we zijn als een boom geplant en staan staat eigenlijk herplant aan waterstromen. Ja, daar gaat het over. De bomen des levens. Die vanuit de troon van God en van het Lam het water opzuigen en vol zijn van God. Die brengen vrucht voor steeds meer weer en steeds meer weer. En onder die bladeren, dat is genezing. Dus het is, wij moeten vrucht voorbrengen. Wij onder ons. gebladerte, Bij ons moeten mensen genezing vinden, moeten ze rust vinden, moeten ze vrijheid vinden. Wij moeten Yeshua vertegenwoordigen, want de mensen vonden bij hem ook rust. Dat is onze opdracht. Onze opdracht is Godine, dienen, Marcus. Nou, dan heb jij het eigenlijk over gehoorzaam zijn aan het woord van God. Ja, je moet gehoorzaam zijn aan het woord van God. Als je dat niet wil, dan heb je niet genoeg dorst. Als je het er niet over hebt, heb je niet genoeg dorst. Ja, het kan ook zijn dat je gewoon het gewoon niet weet. Wij zijn heel lang onwetend geweest over een heleboel dingen, maar de Heer heeft ons ontzettend gezegen. Die heeft niet teruggehouden. En ik zeg ook wel eens, ja, als je wacht tot we allemaal precies weten hoe het moet en volmaakt zijn, en we daar dan op wachten, dan moeten we nog lang wachten. Ja, dat gaan we niet doen. Ja, en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het land zal er zijn. En zijn dienstrechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn en daar zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig want de Heer God verlicht hen en is er nou een tempel daar? nee nee, er is ook geen tempel nee, want God woont te midden van zijn volk dus er is, is geen tempel nee, dat staat ook in uh, dit stuk even verderop ja, er is geen tempel en er is ook geen zon in gemaakt een nieuwe schepping God is het licht en het lam is het licht en wij zijn het licht. Het mooie is dat de eeuwige wil dat het hier begint. Dat we hier ons zo gaan gedragen. Dat we beseffen dat dit ons voorland is. En dat we daar niet op gaan wachten. Maar dat we nu lichter wereld zijn. Dat we nu bij ons, mensen tot genezing, tot rust, tot vrede, tot vrijheid, tot harmonie komen. Dat dat bij ons gebeurt. Als we voor mensen bidden... Dat de bevrijding, genezing van weet ik wat voor kwalen en ellende. Dat is onze opdracht. Onze opdracht is niet om heel gelukkig te worden, maar om de eeuwige te dienen. En dan zal hij ervoor zorgen dat we wel of niet gelukkig zijn. Dat is in zijn hand. Als je de meeste apostelen die zijn door uh, vervolging om het leven gekomen. Ik denk dat ze heel gelukkig waren. Maar als je daar uh, voor het moment staat... En je leven wordt genomen, ik weet niet of je dan ook heel gelukkig bent. Soms wel. Ja, Het zijn heel veel getuigenissen van mensen die vervolgd zijn en die vol waren van God. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren. Van ja weg, ja, eigenlijk ja weg, de eeuwige. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom herplant aan waterbeken. Ja, aan die stroom van het leven. De stroom van de Heilige Geest. Daar wordt je geplant. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Twaalf keer per jaar. Waarvan het blad niet afvalt. En al wat hij doet zal gelukken. Ja, gelukken. Niet voor jezelf, maar als je de eeuwige dient en je wordt door zijn geest geleid, dan kan het niet fout gaan. Ja, dit Jezaja. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft op een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen.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 Eiken van gerechtigheid, eikenbomen van gerechtigheid. Een planting voor de heren, om hem te verheerlijken. Dit gaat over de treurenden van Sion. Het gaat over Joden, het gaat over de mensen die in de verstrooiing zitten. Die over de hele aarde verspreid zijn. Daar geldt het voor. Maar, als wij verbonden zijn met z'n, dan zal het ook voor ons gelden... Dan zullen wij ook vol zijn van de Heilige Geest. Dan zullen wij ook een sieraad zijn van de Eeuwige. Een sieraad van Yeshua. En dan zullen ook wij een planting zijn van de Heer. Dat is de bedoeling. ik heb even een eikenboom. Eikenbomen van gerechtigheid. Een planting van Jaweh, van de Eeuwige. Ja, wij hebben gekozen om de Eeuwige te dienen. Maar let erop, ik denk, en dat geldt zeker van mijn leven, ik dacht dat ik koos, maar achteraf kon ik zien dat God me met de haren bij het evangelie heeft gesleept. Het lag niet aan mij dat ik zo ontzettend graag wilde. Hij pakte mijn beet en hij heeft me herplant aan een enorme beek. Van levend water, vol van de heilige geest. Dat is de bedoeling. Ja. De mens die vervult zich met de heilige is ook een boom van het leven die vrucht draagt. Vrucht, wat betekent vrucht? En daar moeten we ook even over hebben. Vrucht in je leven, wat betekent dat je vrucht draagt? Vrucht is voedsel. En dat is in eerste plaats het woord van God. Ik denk dat vrucht is dus het woord van God Er staat, Genesis en tot en openbaring, de vrucht is om te eten. Je eet het woord van God. En dat eten van het woord van God, dan wordt dat woord wordt levend in je. Je kunt niet zonder. Gisteren had ik een gesprek met iemand en die zei van... Het is ontstellend wat weinig kennis er meer is. En dat vind je in evangelische kringen is het de kennis vaak nog minder... ...als in de reformatorische kringen. Dat is eigenlijk heel erg. In de pinkse kringen nog minder misschien wel. En in onze kringen, in de messiaanse kringen, daar zie je dat... Allerlei stromingen van zwaar gereformeerd tot pinkster. En alles wat er tussen ligt, baptist, dat komt allemaal in de Messiaanse beweging. En wij moeten daarmee overweg naar. Het woord van God is het voedsel. Dus het woord van God, dan komt er een eenheid, dan komt er vrucht. Dan gaan we vruchten dragen. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, dat was een collega, die goed, een nieuwe collega, komt moeten hem bij de lift. Ik heb dat wel eens verteld, denk ik. Aan elkaar hand en oh, waar heb je gestudeerd? Prima, allemaal en oh, laten we even wat gaan drinken. Dat toen bij de TU de Delft. Even wat gaan drinken, dat kan daar, hè. je kan daar gewoon even gaan drinken, dat, dat maakt allemaal niet uit. En de wetenschap moet voortgaan, dus dat kan ook de, als je drinkt. En toen zei ik tegen hem ineens: van, Ik geloof in almachtige God, wat geloof jij? Nou, hij schrok ontzettend. <laughs> hij zei: Nee, nee, nee, geloof niet in. En hij vertelde allemaal nare dingen die in zijn leven waren gebeurd. Maar, ik denk zes weken later kan ik tot bekering. En ik weet geen niet waarom dat ik dat gezegd heb. zo ineens, pam, woord van God. Nou, toen kwam een vriend tot bekering en er was nog een vriendin tot bekering en ja, want die zagen iemand die nog zich nooit met het evangelie en die heel erg in de duisternis dat die zagen ze tot bekering komen en die zat daar het evangelie te lezen, helemaal omgeven met allerlei porno, en zat in zijn kamer het evangelie, want het deed hem niks meer. Woord van God. Wij hebben een almachtig God. Gebruik het woord van God. Het is zo krachtig. Bladeren. Bladeren zijn tot genezing. En dat vind ik. Het is het beeld van beschutting. De schuilplaats. Tegen de zon kan je schuilen. Het is het beeld van vrede. Het is het beeld van harmonie. Het is het beeld van geluk. Je moet je voorstellen als het 40 graden is en die zon staat. Wat is het ontzettend fijn om in de schaduw te zitten. Ja, dat is het. Genezing. Wij zijn die eikenbomen waaronder genezing moet plaatsvinden. Ja? Het zou gezegd. Pas hoor ik iemand bidden dat wij overkleed zijn met ongerechtigheid. Nee, dat, is een, dat komt uit de, de reformatie, dat komt bij Calvin vandaan. Wij zijn overkleed met de eeuwige, met zijn geest. Als het goed is. En als je overkleed met ongerechtigheid, dan moet er een bekering plaatsen en moet de zonde beleden worden. Dan hebben we een ander traject te gaan. Wij zijn niet geneigd tot alle kwaad zoals in het Heidelberger catechisme staat. Wij dienen de eeuwige. En als we volzin van de heilige geest, nou, dan zal ook ons leven vrucht dragen. Nou, je kan, als het over de heilige geest gaat, kan je het ook hier niet langsheen De vrucht van de geest is echter. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vrucht, en dan moet je niet aan appels en peren denken, maar dan moet je hier in de eerste plaats denken aan het resultaat. Het resultaat van de geest. Het resultaat van de heilige geest. Die gaat in iemand werken. En waar we allemaal vandaan komen, dat maakt niet uit, maar de heilige geest, die gaat liefde in je hart brengen. Je gaat zorgen dat je bekommert raakt om je naasten. Dat je blij wordt. Ook mensen die van nature nogal zwartgallig zijn. Als je je wortels in de stroom van levend water hebt gezet, dan komt er blijdschap in je leven. Dan word je vernieuwd van je denken. Dan heb je het niet over alle ellende en En Nee, dan word je blij omdat de Heilige Geest die blijdschap in je hart werkt. Er komt vrede. Je bent niet overal allerlei uh, ellende aan het bedenken. Je bent vol van de vrede van God. En dan heeft haat geen plaats. Dan heeft strijd geen plaats. En de vrede van God is er. Ja, en deze, wij leven in knopjescultuur, dus als ik op de knopje druk, dan moet er onmiddellijk wat gebeuren. En wij hebben niet zoveel geduld meer, zeker niet met elkaar. Dan gaat de Heilige Geest zorgen dat er geduld is, geduld komt en dat we rustig kunnen wachten op de tijd van God. En tot een ander eraan toe is en dan is er verdraagzaamheid, vriendelijkheid. Oh, wat heeft deze wereld een behoefte aan vriendelijkheid? Mijn vader die was directeur van een school. En op een gegeven moment, toen maakte mijn vader een collega een compliment. En die man begon te huilen. En die zei, in heel mijn leven heeft nog niemand mijn compliment gegeven. Niemand. Dat is de wereld. Daarom gaan de mensen zo kapot. En worden ze overspannen. Want ze moeten met tenen lopen. Er is zoveel... Onvriendelijkheid. Zo weinig geduld. Zoveel haat, Zo weinig goedheid. En de Heilige Geest die gaat ook geloof in je hart brengen. Geloof dat er onmogelijke dingen kunnen, mogelijk uh, kunnen zijn. Die gaat zorgen dat je gelooft en dat je genezen kan. Dat ik uh, genas, dat ik je hart, want dat was erg... Wat heel erg nodig is, dat is natuurlijk zachtmoedigheid. Er is te weinig, er is veel hardheid in de wereld. Mensen op maar recht staan. En de wereld heeft behoefte aan zachtmoedigheid. Leer van Yeshua dat hij nederig is en zachtmoedig. Zelfbeheersing. Vrucht van de geest. Als je geneigd bent je niet te beheersen. De vernieuwing van denken door de Heilige Geest zal ervoor verzorgen dat er wel zelfbeheersing komt. Toonbeeld van zelfbeheersing. Mozes. Toonbeeld van zelfbeheersing, van zachtmoedigheid. Zijn oude leven was dat niet helemaal zo. God had hem aangeraakt. Het staat van Mozes dat hij vol was van de Heilige Geest. Ja, en als je vol bent van de Heilige Geest, dan ga je ook steeds meer... Naarmate er meer vernieuwing van denken komt, ga je toch meer op Yeshua lijken. Ja, je wordt het evenbeeld van Yeshua. Dat is de bedoeling. Je verandert naar zijn beeld. Het is vorm door de vernieuwing van denken. Amen. Amen.